Twee uur glies Thomas met het NOS-journaal. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN is bang dat Syrië zijn chemische wapens gaat gebruiken. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde afgelopen dag dat het zijn chemische wapens alleen zal inzetten in het geval van een buitenlandse aanval. Het zou verwijtbaar zijn als wie dan ook in Syrië de massavernietigingswapens zou gebruiken, zei de leider van de VN in een reactie daarop. De Verenigde Naties kondigden dit weekend al aan de chemische wapens van Syrië scherp in de gaten te houden. Het land bezit grote hoeveelheden mosterdgas en zenuwgas. Zo'n 350.000 mensen hebben Roze Maandag op de Tilburgse kermis bezocht, meldt de organisatie van het tiendaagse evenement. Roze Maandag is de eerste dag van het festijn en trekt altijd veel homoseksuelen.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 met Joey Kooijvoets. Goedenacht, van harte welkom bij het programma Dit is de Nacht van 24 juli. Kijk, het is heel simpel. Als je je schulden kunt betalen en als je je uh, rekeningen kunt betalen... en je hebt gewoon een inkomen... en de meeste mensen hebben natuurlijk een inkomen... het zijn uit, een keer, uit een uitkering uit een, of uit een uh, salaris... dan uh, moet daar natuurlijk een gemeentelijke kredietbank niet bij worden betrokken. Hooguit zou je zeggen... ...zouden de mensen naar de sociale afdelingen, zeg maar sociale zaken van de gemeente kunnen gaan... ...om daar te vragen om hulp en bijstand. Steeds meer Nederlanders zonder schulden kloppen aan bij de schuldhulpverlening... ...om hun rekeningen te laten betalen. Dat is volgens onderzoeker Robert Blom niet de bedoeling. Vannacht gaan we het hebben over de crisis. En daarbij de vraag, is er wel een crisis? En als die er is, voor wie geldt die dan? En misschien nog wel belangrijker, hoe ga je ermee om? Ik ben nieuwsgierig naar uw verhaal. We gaan erover praten tot. 4 uur vannacht. U kunt mij bellen op het gratis telefoonnummer van Radio 1. Dat is 0800 1121 0800 1121. Nu eerst de man die een liedje heeft geschreven over het tijdstip van de nacht, after midnight. Dit is Eric Clapton. After midnight. We don't let on.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 in suspicion we don't give an exhibition don't find out what it is all live and all about What are in all about left to me now we don't let on hey So gonna be pictures Go and sheets. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We gonna find out where it's all laid out. After midnight, we gonna lay it all hang down. After midnight, after midnight, after midnight, we gonna. Eric Clapton, After Midnight, in Dit is de Nacht. Uh, we hebben het vanavond uh, vannacht over de crisis. En uh, dat heeft alles te maken met een, een nieuwsbericht dat, uh, dat gisteren is uh, verschenen. Dat steeds meer Nederlanders zonder schulden aankloppen bij de schuldhulpverlening om hun rekeningen te laten betalen. Uh, aan de telefoon, Lammert. Lammert, nacht. Ja, nacht. Ik kom uit uh, Lammert uit Geendam. Hi. Uh, een arme spreek in Oost-Groningen. Ja. En daar uh, wil ik mee even vertellen dat hij hier ook al uh, vijf jaar almoeder is. Maar mensen moeten niet zeuren. We leven in Nederland in een goede staat. En mensen ja, zeuren nu omdat er wat economische recessie is. Nou, God de God. Ik, ik ben christelopenvoerder, dus woedend. ik zal niet God uh, belasteren ermee. Maar het is een feit dat mensen nu zeuren. gewoon. Maar denk, denk je dat mensen onterecht zeuren? Want er zijn natuurlijk ook altijd mensen die, uh, die wel in een situatie terechtkomen... Ja door de werkverlies of uh, andere omstandigheden. Maar mensen in Nederland zijn geneigd om snel te klagen. En dat is natuurlijk een feit. En nu komt dat natuurlijk helemaal naar voren. Maar mensen moeten op zich in Nederland, als je kijkt naar Griekenland, in Spanje en Portugal... en helemaal naar andere staten, moeten mensen nou niet zeuren. Lambert, mag ik vragen hoe oud men. je bent? Ik ben in de 60. Oké, okay, dus jij hebt deze situaties eerder meegemaakt. Je hebt eerder uh, economische recessie gekend. Ik ben wel gekend. eigenwijze oude boer, zeg maar. <laughs> uh, uit Oost-Groningen. Dus ik weet waar ik over praat. Yeah. Als, als ik zeg van... Dat ik dan, ja, ik heb niet 29 meegemaakt. De echte recessie. De echte economische crisis. heb ik van mijn voorvader dan al geleerd. Maar mensen in Nederland... De economische crisis. Ik weet wel nu, ook heel triest... De voedselbanken en alles... Dat is vreselijk. Dat het in Nederland uh, noodzakelijk blijkbaar moet zijn. Maar mensen moeten niet te veel want Want ja, er zijn zoveel sociale vangnetten. Hè. Misschien wel te veel. Waardoor mensen. Ja, je kan niet op vakantie. Nou ja, god. Gaan aan uh, de Schimonneko oh, voor, voor vijf dagen of zo. Dat ja, zou ik ook leuk willen zeggen. <laughs> ik word daar cynisch van. En dat ja, moet ik niet ik. doen. En ik krijg heel veel kritiek, denk ik. Ik ben een sp stem op zich. Maar ja, daar kom ik ook een beetje weer terug. Oorspronkelijk hier in Oost-Groningen ben je sowieso al uh, sp stemmer aan zich. Want dat is bijna genoodzaakt. Of ja. Maar dat is de Partij van Uit instrekking, noemen ze het dan. Maar het is helemaal zo rechts worden in Nederland ook. Uh, maar de schuldencrisis, hoe komen we daar vanaf? Nou, kijk, wat, wat, waar, ik, waar ik benieuwd naar ben, Lammert, uh, want, want uh, je standpunt is duidelijk. Uh, uh, je zegt dat je in de 60 bent, want uh, dat, dat die vraag heeft een reden natuurlijk. Je jij hebt, je hebt in, het, in het verleden vaker dan, dan momenten gekend dat, dat we het economisch minder goed hadden. Heb jij daar ooit last van gehad? Heb jij in, in een bepaald moment in je leven last gehad van een crisis of van minder geld te besteden? Ja, dan moet je gewoon de, de, eitjes, aan, gewoon de eitjes aan elkaar knopen. En gewoon uh, doen uh, wat je moet doen. Maar niet zeuren. En zeker als Vroningen leer je gewoon niet te zeuren. En ja, kijk, ik kan niet spreken voor iemand in het Westen, maar iemand moet gewoon wel duidelijk zijn dat het gewoon niet altijd maar ja, uh, voort kan gaan zoals in de jaren negentig. Alles maar voortging en alles ging uh, crescendo. Nee, ja, dat gaat niet altijd zo. We zijn een verwend volk, wil je zeggen, Lambert? We zijn een verwend volk. Ja. Een aardig verwend volk, moet ik zeggen, ja. En als je dan die toestanden in Griekenland ziet... waar mensen bij mij aan de vulnusbak moeten, uh, moeten vreden, dan word je wel cynisch. Ja, we hebben voedselbanken hier, zeker ook hier. Ja, alles ook, van Limburg tot Den Helder. Maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen. We zijn op zich een heel zune volk. Maar de mensen vergeten ook. Ja, het is, ik heb ook kleinkinderen die weten ook van... ja. Die wil ook computers aan hebben. Het is ook de welvaart die ons aan de kopper gestiegen is. Dus dat is ook nog echt duidelijk taal. Ja, ja, de welvaart die naar ons hoofd gestegen is, om het even te vertalen in het, in het uh, een mooi Nederlands. Uh, Lammert, mag ik jou bedanken voor je reactie? Is graag Ik zal veel kritiek krijgen, want ik ben oude uh, grijs uitlopen, maar ik probeer toch even. Uh, ik ben geen intellectueel. Ik uh, zal er even komen aan, de, aan de woord komen... die heel wat meer uh, ervan weet. Ik volg wel het nieuws. Mensen moeten niet veel zeuren in Nederland. Oké, okay, nou, het is een duidelijk verhaal. Lammer, dank je wel voor je reactie. Ik, uh, ik ben vooral ook benieuwd ook naar, naar mensen achter die, uh, die jouw standpunt delen... maar net zo goed ook mensen die het standpunt niet delen. En uh, ook op zoek naar verhalen van mensen... die tijdens deze crisis wel heel veel last hebben. Dus uh, dank je wel, Lammert. Oké, okay, is goed, jongen. Ik, ik blijf luisteren. Nou, dat vind ik leuk. Dankjewel. Oké, okay, dag. Je luistert naar Radio 1. Dit is de nacht. En we praten over de crisis in Nederland. Uh, Radio 1, goeienacht. Hallo. Hallo. Oh, ik ben in de uitzending. U bent in de uitzending. Met wie spreekt u? <laughs> ah, dat vind ik leuk. Ik spreek met name zonder wel uit de mooie stad Staddezani. Hallo. Uit de mooie stad Staddezani. Ja, ik heb ook een opmerking erover. Nou, vertelt u maar. Nou, ik vind het gewoon triest dat... Uh, ja... Alles zo uh, negatief, alles benaderd wordt. En met name bijvoorbeeld uh, door die uh, PVV-toestandpunt, uh, die wil zo. Waar ik het totaal niet mee eens ben. Maar ik vraag me af: wat, wat is het alternatief? Ja, maar wat is volgens u het alternatief? Hoe kunnen we deze schuldencrisis oplossen? Nou. Er zijn een, een, een aantal opties en alle geleerden en economie, die hebben er verschillende meningen over. Zoals Noorwegen en ik dacht, Zweden ook, dat weet ik niet zeker, maar eh, Zwitserland die hebben dus eh, geen affiniteit met, eh, met die EU. En die hebben toch al eh, toch degelijk, eh, ja... Wat gebeurt er? Ja... En dan weer die, weer het vrijdag weer. Okay. Maar dat maakt niet uit, je Dat mensen, dus ja. Eh, wat, wat is een wijsheid? En niemand is het erover eens. de economen niet. Moeten we nou uit de EU eh, treden of wat dan ook? Ik weet het ook niet. Mijn gevoel zegt. Laten we een keer stoppen met al die eh, miljarden pompen. in. Spanje, Italië, Ierland en uh, Cyprus ook tegenwoordig. En uh, al die landen. Wat zit er mee op? We krijgen nooit het geld terug. Ik ben totaal geen fan van Wilders, maar hij heeft wel een verhaal op dat punt. We krijgen nooit het geld terug. Ondanks de rente die allemaal wordt. Dus, dus conclusie, uh, we, we moeten het geld uh, in ons eigen land steken... en, en andere landen hun, hun eigen boontjes laten doppen. Is dat wat ik, uh, wat ik eruit begrijp? Dat is zijn verhaal, maar ik weet niet of het waar is. En daar zie ik het tekort, want ik ben geen econoom, helaas. Maar mijn gevoel zegt wel een beetje... en ik denk veel in Nederland, ik zou het nooit omhoog zijn, hoe daar gaat het doen, Maar mijn gevoel zegt wel, dat, ja, dat zit wel een grond van waarheid in. Wat doen we dan ermee? Ja, maar dat is de vraag, hè? En dat is, dat is waar we het vannacht ook over hebben. Wat, wat, nou even nog de laatste vraag. Wat zou u de oplossing vinden op dit moment? Als u de keuze mocht maken? Nou, mijn oplossing geweest, dat kun je misschien wel lachen of wat dan ook. En de medelijzer is ook, hoop ik. Ik heb een, een, een, een bepaald stemgedrag. En ik, die zijn ook anti-Europa. Dat is de 2 Maar goed. Het niet iedereen met, met mij eens te zijn, maar ik weet ook niet exact wat ze nog voor ogen hebben. Dus ja, wat is wijsheid? Ik weet het ook niet. Nou, we gaan er vannacht we, in ieder geval we, nog over doorpraten. Ik wil u danken voor, u, voor uw reactie en uh, uh, we gaan, we gaan uh, aan het eind van de nacht de balans opmaken. Nee, ik hoop dat er men andere mensen, misschien een, een, een beter antwoord is. Nou, we, ga, we gaan het horen. Dankjewel voor het telefoontje. Graag gedaan. Dit is de nacht op Radio 1. Het telefoonnummer om mee te praten is 0800-1121. 0800-1121. Um, Radio 1, goeienacht. Hallo? Hallo, goeienacht. Ja, met Sjaak spreekt u. Hallo Sjaak, goeienacht. Goeienacht. Ik, ik hoorde dat uh, in de inleiding van uw programma... dat u zegt dat er mensen komen die schulden hebben... en... Uh, die blijken dus helemaal geen schulden te hebben. Nee, het zijn vooral mensen die, die bang zijn om de schulden te krijgen... die, die alvast maar naar de, naar de schuldhulpverlener gaan om, om hulp te zoeken. Dus ze gaan erheen voor niks eigenlijk. Want uh, als je bij een schuldhulpverlener komt... dan, dan moet je toch bepaalde dwangbevelen en uh, je inkomstenverklaring en je schuld uh, moet je toch overleggen. Ja, maar dat is toch de angst die, die leeft bij mensen? Oh, dus, dus het is eigenlijk een angst die... Die niet terecht is. Nou ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat is natuurlijk lastig dat is echt, te zeggen. U ja. zegt uh, bij uw inleiding van uw programma... dat er mensen komen die, die, die geen schuld hebben... maar die wel bij de schuldhulpverlening komen. Ja. Dat is en die, ook niet de bedoeling, en die maar komen dat, dan met valse papieren? Ik heb, nou, dat is niet wat ik zeg. Ik, ik heb een, een, een inleiding laten horen van, van onderzoeker Robert Blom. Een gesprek dat is geweest op Radio 1. En waarin deze man ook duidelijk zegt dat het niet de bedoeling is. Maar dat mensen toch al wel de stap voor willen zijn. Omdat ze bang zijn dat ze het niet meer kunnen betalen. Dus voorkomen is beter dan genezen? Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, maar die mensen maken dus een gang voor niks naar de schuldhulpverlening. Dat zegt u dus. Dat is wat, wat Robert Blom heeft gezegd. Dat is, dat is, wat, wat, ja. uh, dat is dus niet wat hij gezegd heeft, maar wat, wat in het gesprek ook naar voren komt... dat dat juist niet de bedoeling is, maar dat de tendens wel is dat, dat mensen dat doen. Ja, ja, ja. Ja, ik snap het niet echt goed, de logica daarvan. Want uh, mensen die dus duidelijke welschulden hebben... Die, die stellen dat vaak ook uit. En, en, en die komen dus echt in de problemen. Betalen hun huur niet meer, gas en licht niet meer... Ja. En uh, dat weet u dus ook, dat bepaalde huren niet meer betaald worden. Mensen hun woning afgezet worden. Ja, en deze mensen hebben dat veel harder nodig. En dat is, dat is natuurlijk ook waar, waar we het vannacht ja, uh, over hebben. Ja, er is ook een groep mensen die dat ontkent. Dat ze in de schulden zitten. Ja, maar voor veel mensen zal dat natuurlijk ook uh, gezichtsverlies zijn. Mensen, ja, als het goed gaat, vinden mensen het fijn om te zeggen het gaat goed. Maar op het moment dat het slecht gaat, dan is dat natuurlijk niet, uh, niet wat je van, van uh, hoog van de daken afschreeuwt. Ja, maar er bestaan er wel degelijk uh, voedselbanken in Nederland. Alleen uh, uh, demachiner president Rutte, die wil dat niet uh, erkennen bij de EU. Die, die doet net op zijn neusbloed en die zegt dat alles goed gaat in Nederland. Maar er zijn wel degelijk mensen en, en, uh, die dus echt wel schulden hebben en die dus weinig of niks te eten hebben. Ja, dat klopt. Maar denkt u, denkt u dat, het, uh, dat het ook een positieve kant kan hebben? Dat de demotionair, uh, uh, dat, dat, dat meneer Rutte roept, uh, het gaat goed dat mensen uh, daardoor positief worden of positiever blijven? Dat we met nee, z'n allen negatief nee, gaan ik zijn? Nee? Ik denk het niet. Dat er, ik denk dat er heel veel mensen bij de, bij de hulpverlening uh, terechtkomen. En ook bij maatschappelijk werk. En, en ook uh, bij de gezondheidszorg dat hij nog meer een beroep gaan doen op, op therapie en, en uh, gezinstherapie. Wat in het eerste twee uur uh, aan bod geweest is. Hm. Oké. Okay. Ja, het is, het, is, het is natuurlijk een heel lastig verhaal. Want als we, als we uh, zelf de wijsheid zouden hebben, dan, dan, dan zouden we de politieken moeten gaan het oplossen. Uh, maar ik, ja, persoonlijk ben ik het wel met u eens, dat, dat en de, hè, dat is dus ook het nieuws van de dag... dat, dat dit niet de bedoeling is dat de mensen die, uh, die, die echt in de schulden zitten uh, uh, hulp moeten krijgen. En dat de mensen die daar nog niet in zitten, de, die mensen wel de kans moeten geven. Ja, heel veel mensen die uh, uh, verliezen hun werk omdat andere bedrijven ook uh, stoppen met werken en, en uh, geen afzetmogelijkheden meer hebben, ook in de bouw. Er komen steeds meer mensen in de schulden terecht. Dat ja. uh, garandeer ik u. Ja, nee, dat, dat klopt natuurlijk. Maar, um, uh, en er maar... zullen ook heel veel mensen zijn die, die, die blijven uh, uh, de eerste tien jaar nog wel terug moeten betalen. Ja, want de, de leningen en de schulden die ze opbouwen, die moeten ergens ook weer, uh, weer hersteld worden. Ja. Ja, precies. Mag ik u danken voor uw reactie? Oké okay, meneer, dank u wel. Zometeen gaan we doorpraten. U kunt bellen op 0800-1121, 0800-1121. Eerst is hier Rumor, Am I Forgiven? I, lost my I didn't know what to do I was so caught in misunderstanding And mm -hmm. Luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1. We hebben het over de crisis in Nederland. Want steeds meer Nederlanders zonder schulden kloppen aan bij de schuldhulpverlening... om hun rekeningen te laten betalen. En dat is volgens economen en onderzoeker Robert Blom niet de bedoeling. Uh, aan de telefoon heb ik Kees uit Lelystad. Kees, goeienacht. Ja, goeienacht. Jij uh, vertelde mij in het vorige gesprek net al even... Dat, uh, ja, dat de crisis voor jou wel heel hard is uh, aangekomen. Hey, ja, niet alleen de crisis. Uh, ik uh, ben door... Uh, uh, door mijn ex echtgenoot in de problemen gebracht. Die heeft eerst een aantal schulden opgebouwd, is dus met noorden zon vertrokken. En uh, dan komen deurwaardes komen aan je deur. En omdat jij nog woont op dat adres, ben jij degene die aangepakt wordt. En dan mag je gaan betalen. En het enige broer is dat je, op, dat je niet weet wat verschulden er allemaal zijn. En er komt niet één deurwaarde, er komen er verschillende... En eh, dat wordt allemaal eh, bij de eerste beslaglegger eh, op een hoop gelegd. En als je dan belt van geef mij een overzicht, dan krijg je dat niet. Dan ga je met je, met je spullen ga je naar de schildhulpverlening. En dan is het toverwoord wat ze daar zeggen. Kom met een overzicht van uw schulden. En als je dan zegt die heb ik juist niet, dat heb ik jullie voor nodig. Jullie, jullie, hebben een, jullie zijn in instanties, jullie een brief naar die deurwaarde, schrijven. Heb je kans dat je dan een overzicht krijgt. Word je weggestuurd. En als ik dan hoor dat er mensen heen gaan die uh, bang zijn om in de schulden te komen. Op zich vind ik dat een goede stap hoor. Je kan beter voorkomen dan genezen. Je kan beter iemand helpen die nog net, die net op het randje staat. Dan iemand die al heel, heel veel over de rand heen is. Maar de schuldhulpverlening in Nederland is gewoon ziek. Yo, als je niet met een kant en pakket uh, papieren komt. Zodat hun alleen maar even met de rekenmachine een berekening hoeven maken. Of je binnen drie jaar zelf kan betalen, kan je dat niet, dan ga je het schuldhulpverleningsproject in. Als mensen dat op een rijtje hebben, kunnen ze dat stuk zelf ook. Dan heb je die schuldhulpverlening niet nodig. Maar eh, hier in Nederland is het gewoon zo, als jij niet kant en klaar het hele gespreide bedje neerlegt, word je gewoon weggestuurd. Ik leef nu al uh, vanaf 2004 met deze ellende en ik, uh, ik heb uh, weer, weer een huurhuis na een aantal jaren, ik ben een aantal jaren dakloos geweest. En dan kom je bij de deurwaarder en dan vraag je of die je norm aan, je beslagvrije voet aan wil passen. En dan betaal je 703 euro huur in de maand. En dan hou je 1002 euro in de maand dan je over. Dan moet je dan je ziekenkostenverzekering van betalen. Je andere vaste lasten, dan moet je ook nog eten. Ik leef van 43 euro in de maand en dat is allemaal normaal in dit land. Dat vind ik een heftig verhaal, Kees. Ja, dat is gewoon uh, nou, niet alleen heftig. Het is gewoon triest dat je dan ook nergens terecht kan. Je kan echt nergens terecht. Je wordt gewoon weggestuurd als je bij de schuldhulpverlening terechtkomt. Die willen gewoon een kant-en-klaar pakket van je zien. Die willen al je schuldenpapier zien. En als je één deurwaarde of twee deurwaarden hebt, heb je een overzicht. Maar als je zoals in mijn geval een stuk of uh, twintig beslagen hebt en je weet begon niet wie de eerste beslaglegger is, zie maar uit te zoeken welke schulden je hebt. Ja, maar wat, wat, zou, wat zou de mogelijkheid uh, zijn voor, uh, in, in jouw situatie? Hoe zou je aan die gegevens kunnen komen? Uh, door de waardigste contacten van geef mij een overzicht. Alleen de broer is dus gegevens niet. Maar hebben zij het recht niet? Of hebben zij, of, bedoel, hebben zij de plicht niet om dat te doen dan? Uh, ja, plicht, plicht, plicht. Als je, divers, als je gaat lopen zoeken op internet... dan blijkt er een uh, overkoepelde organisatie te zijn. Die hebben een heel grote gedragscode hebben ze opgesteld... Dat ze je een overzicht moeten geven. Ze moeten je zelfs op verzoek een overzicht geven van hoeveel je al betaald hebt wat er nog open staat. Maar als ze dat niet doen, dan heb je pech en dan kan je wel een klacht indienen. Maar die klacht wordt gewoon afgewezen. En dan moet je een advocaat gaan nemen om de rest uit te zoeken. Maar die, die kun je niet advocaat. betalen? Nee, en nee. de advocaat zegt ik wil 1500 euro van ja we hebben, anders doe ik niks voor je. Ja, ja en als je die 1500 euro dus niet bij elkaar kunt krijgen, dan heb je een probleem. En dan kom je er dus achter dat er inmiddels alweer een deur waren die zich gevoegd heeft. En dan ben je gewoon de klos en dat stapelt zich maar op, dat stapelt zich maar op. Ze hebben zelfs in hun gedragscode staan dat ze je niet onnodig in, op extra kosten maar, uh, hoeven uh, willen jagen. Een beslag leggen bij uh, degene waar je inkomen van ontvangt dat kost minimaal 300 euro. En afhankelijk van het bedrag kan het oplopen tot 1600 euro alleen dat... Briefjes sturen van wij willen dat u ook geld in gaat houden. Waardoor je schuld alleen maar groter, groter, groter wordt. En als je nou maar weet bij wie je schuld hebt. Ik bedoel, als je een lening bij een bank hebt, weet je bij welke bank je een lening hebt. Als zodra de deurwaarders inkomen, weet je bij God niet meer welke deurwaarde nu wat van jou aan het in is. En wat van jou wil hebben. En je krijgt er gewoon geen overzicht aan. En het, het vreemde is ook nog, die deurwaarderskantoren die fuseren bij het leven. Die uh, zijn er één keer opgeheven en dan blijken ze bij een ander deurwarenskantoor in te zijn. En dan schrijf je daar een brief heen en dan krijg je ze antwoord. In verband met de privacy mogen wij u geen gegevens verstrekken. Dan denk ik, vraag mijn eigen gegevens, die krijg je gewoon niet. Ja, dat is inderdaad wel lastig. Je, je geeft het aan dat je ook een tijd dakloos bent geweest, Kees. Uh, ja, ik ben op een gegeven moment mijn huis uitgezet. Ik kwam erachter dat mijn ex-partner had gewoon 13 maanden geen huur betaald. En die had inmiddels al twee dwangbevelen in de vuldersbak gegooid... En dan kom je dan en dan sta je op een gegeven moment sta je gewoon op straat. Dan word je, op een krijg je dus een bericht van over drie dagen moet naar huis uit. En dan denk je, hé, wat is dat? Je weet nergens van. Je hebt gewoon die papieren nooit gezien. En dan wordt er tegen gezegd, ja, maar u verzint dat. Want dat weet u, weet u wel degelijk. En als ik het geweten had, was het niet zo ver gekomen. En dan krijg je een wel of niet eens discussie. Maar het gevolg is wel dat je op straat staat. Ja, en wat, wat gebeurde toen, Kees, toen je op straat stond? Niks. Niks. De gemeente zegt, u hebt pech. Het enige wat er gebeurd is, is dat de gemeente mij uh, uh, naar, vertrokken naar het buitenland neerzet. En dat okay. houdt dus in dat je gewoon uh, onvindbaar bent. En hoe heb je jezelf aan in leven gehouden? Uh, vrienden, kennissen. Uh, ik heb op campings geslapen. Ik heb in kelderboksen geslapen van een vrienden van mij die een kelderboksen een flat hadden. Ik heb uh, op een gegeven moment met mezelf gezegd, ga maar naar het leger der En dan kom je daar en die zeggen, ja, we kunnen alleen maar de. Twee, drie nachttien de week. in de maand kan je hier dan een keertje slapen. Of voor de rest kunnen we niks voor je doen. Dan ga je naar de schuldoverlening. En het enige wat daar gezegd wordt, we willen een compleet overzicht van uw schulden hebben. En als je dan uitlegt dat je die niet hebt, ja dan kunnen we je niet helpen. Dan zit je weer in het cirkeltje. Ja, als, ik dat, als ik het overzicht heb, kan ik het zelf ook wel oplossen. Want dan kan ik erheen gaan. En dan kan ik zeggen, kunnen we daar niet een iets wat andere aan, aanpak verhouden? Dat ik een patiënt overhoud zodat ik weer kan leven. Maar er is, ook, er is ook een moment gekomen, Kees, dat je, want je vertelt net, je, je woont nu weer in een huis. Um, er is een moment gekomen dat je eruit bent gekomen. Nee, ik ben er nog niet uit. Ik zit nog steeds te vertalen. Maar je hebt weer wel een huis. Ik je heb wel je, een huis. Je bent het weer aan het opbouwen. Ja, en dan kom je erachter en weet je eindelijk een deurwaarde te vinden... die je zegt van ja, ik ben degene die op dit moment de eerste beslaglegger is. Dan moet je aangetonen wat je woonlasten zijn, je onkosten... En dan houden ze beslag, eh, rekening met je beslagvrije voet wat je over mag houden. Dat is 90% van de bijstandsnorm. Alleen moeten ze wel rekening houden met je huur en andere uitgaven. Ik betaal 703 euro huur in de maand hier en ik hou 1202 euro over. Nou, dan moet een uh, ziekenkostenverzekering moet nog betaald worden. Dan moet ik mijn gas en licht nog betalen. En uh, een telefoon uh, af en toe uh, dat je kan bellen. Nou, dan hou je 43 euro in de maand over om te leven. En iedereen zegt, nee, dat kan niet, dat mogen ze niet zo zwaar. Maar je krijgt gewoon die deurwaarde bepaald hoeveel jij over mag houden. Maar mag ik, mag ik iets brutaals zeggen, Kees? Ja, je mag Want heel Want als, als, ja. ik, als, ik, als ik even snel met je meereken, als je 1002 euro overhoudt en je hebt ruim 700 euro uh, ik huur... Ik 702 euro uur. Nou, dan, dan heb je toch uh, een, een, een netto inkomen van 1700 euro. Hoe, hoe doe je 1700 euro? Van die 1002 euro moet ik. Moet ik die oh, daar moet de huur van af? Oké. Okay. de huur okay. van betalen. Oké. Okay. Okay. Nee, was wel ja. nou, waardig 1700 uur in de maand aan Nee, omdat ik je zei 12. ik hou 1200 ik houd uh, euro uh, over. Ik dacht dat, dat, daar, dat daar de huur uit zou Nee, al vanaf nee, nee, okay. nee. Dan okay. had ik ook geen probleem met de Nee, leden. precies. Daar was ik even moet, de verwarring aan mijn kant. Kijk, en ze horen rekening te houden met een bedrag wat je aan huur moet betalen. Nou ja, hun, hun bepalen gewoon een bedrag. En dan kan je wel weer naar zo'n kantoor toe gaan en zeggen: Ja, maar dit kan toch niet. Ja, dat uh, jammer. Dit hebben wij bepaald, helaas. En nou, dan ga je naar weer. Ik ben inmiddels zes keer naar de hier geweest. Ja. De gemeentelijke Kredietbank is hier niet. Die helpen hier niet. Uh, ik zou je nog veel sterker vertellen. Ik heb een bedrag van de belasting tegoed. Als ik aangiftes indien. Ik heb, in, ik heb een tijd een eigen huis gehad. Dat is verkocht. Dan moet ik, daar kan ik hypotheekrente van aftrekken. Maar omdat ik daar geen afschriften van heb, moet ik die bij een bank opgevragen. Elke kopie kost 50 euro. Als ik die kopies heb, dan praat ik over 250 euro aan kopies... dan krijg ik een kleine 30.000 euro van de Belastingdienst terug. Die 300 euro aan kopies, die heb ik niet. Dus ik kan dus nooit mijn belastingaangiftes doen. En op het moment dat ik die belastingaangiftes niet kan doen, krijg ik dat geld dus niet terug... Ja. Als je aan die deurwaarde naar uitlegt, laat mij één maand in ieder geval 300 euro extra hebben... zodat ik dat die belastingaangifte kan doen. Dan kan ik mijn schulden aflossen. Dan word je gewoon keihard uitgelachen. De die wil je niet helpen. Dan ga je naar de sociale dienst. Ik heb een WO-uitkering. Nee, je mogen je niet helpen. De WO is voorliggende voorziening. En iedereen roept maar... Nee, de sociale dienst is er om je te helpen met schulden. Ja. Maar niet als je een ander soort uitkering hebt of een gewoon inkomen hebt, als je gewoon werkt, helpt de sociale dienst, je wordt gewoon weggestuurd. Ja, Kees, nog even, nog even tot slot. Uh, uh, ga je er nog uitkomen? Heb je het gevoel dat, dat er licht is aan het eind van de tunnel? Nou, er is licht. Tuurlijk, er is altijd licht aan, aan, aan, aan het eind van de tunnel. Ik bedoel, ik ben nu vanaf 2004 ben ik bezig en ik verwacht in 2017 een keer eraf te zijn. De enige ellende is dat iedereen heeft zijn mond vol van hulp, hulp, hulp. Maar er is geen hulp. En als mensen nu zich gewoon een keer besluiten in Den Haag om de hulpverlening op die, een dusdanige manier in te richten. Dat mensen met een baan, met een uitkering of helemaal geen inkomen gewoon ook geholpen worden. En niet, niet weggestuurd worden als je niet het compleet overzicht hebt. Maar daar zou juist die schuld hulpverlening voor moeten zijn. Die, die hebben contacten met deurwaarders in de buurt. Die kunnen door middel van een paar brieven schrijven. compleet overzicht over tafel toven. En dan is het. Denk ik, een kwestie van een rekenmachine pakken en teken wat voor bedragen er openstaan. Je inkomen bekijken, en drie jaar inkomen, kun je het niet betalen. Ga je de schuldhulpverlening in, dan ben je na drie jaar ben je eraf. Ik ben in de schuldhulpverlening, ben ik beter af als ik dus in die, uh, die wet wetenschuldsredening uh, ga zitten. Ben ik financieel beter af en dan hou ik meer over. Dan, kom, dan hou ik 1300 euro in de maand over ben ik beter af dan dat ik nu al al die jaren aan het poeteren ben. Ja. Maar omdat ik gewoon weggestuurd word, kom ik daar ook niet in. En dan denk ik van, uh, ja... Het uh, enige ellende is, als ik straks mijn ziekenfondspremie niet kan betalen... dan krijg je daar dus ook weer een deurwaarde voor. Dan word ik bij die uh, CVKS of zo aangemeld en dan ga ik in plaats van 89 euro in de maand ga ik 232 euro strafpremie uh, betalen. Dat heeft... Uh, D66 leuk voor gezorgd, dan krijg je een boete na zes maanden. Nou, tel maar uit, 702 euro per uur, 236 euro voor die, wezen, voor die ZVK's. Ja, dat ga je niet redden. En dan uh, moet ik een bivakmusje gaan regelen en dan moet ik maar eens wat andere plannen gaan doen. En dat is niet dat wat we willen? Kan. Nee, dat is niet de Nou, nee, Dat is, niet, dat wat dat is niet wat we willen. Dat, dat willen we, willen dat juist wel. Want als mensen geholpen zouden worden, heb je die ellende niet? Maar omdat je gewoon weggestuurd wordt... Kijk, als jij geen loonstroken hebt... En je kan dus niet aantonen dat je eh, al die maanden een inkomen gehad hebt... Ja, zonder loonstroken helpt het niet. Waar haal ik die loonstroken vandaan? En die kan je wel allemaal opvragen. Maar schulden... Als jij niet weet dat er tien deurwaarders bezig zijn met schulden van jou... En je weet niet welke dat allemaal zijn... En er is deurwaarders zeggen... We, we geven jou geen inlichtingen. Hoe moet je aan die spullen komen? En ik denk dat ik niet de enige ben die daarmee zit. Er zijn veel meer mensen die daarmee zitten. Bedoel, het aantal mensen wat hun huis uitgegooid wordt, is, is nog nooit zo hoog geweest de laatste twee jaar. Dan, ook met vorige crisis niet. Ik bedoel, zelfs hypotheekbanken zijn nu wel zo slim. Die zeggen we gaan geen mensen meer in huis uh, uitzetten. En we gaan die huizen niet vrijden, want die huizen brengen niks meer op. We gaan kijken of die mensen toch niet een klein beetje willen beta betalen. Laten we de schuld iets oplopen. En hebben die mensen in ieder geval een dak boven hoofd. En wij zitten niet straks met een huis wat niet te verkopen is. Maar goed, daar wordt dus wel hulp geboden. Uh, als je, uh, nu wel, ja. Maar drie jaar geleden werden mensen gewoon keihard. na drie maanden hypotheekachterstand. Het keihard het huis gevuild. Nu komen ze erachter die banken. dat die huizen niet meer opbrengen wat er een hypotheek op zit. En dan zeggen die banken. ja, maar wacht even. dan moeten wij achter de verstand moeten we aan gaan zitten. Ja. Zelfs de nationale hypotheekgarantie. ...wordt ook al wakker, want die krijgen constant, als mensen zo'n hypotheekgarantie afgesloten hebben... ...mogen constant dat verschil bijleggen. Ja, en dat potje en dat, raakt op een gegeven moment is, ook een keer dat leeg is voor natuurlijk. Vierhuis, voor vier huizen, dat is niet erg, maar als nee. het er 2000 per jaar zijn, is, dat, is die pot zo leeg. Ja. Dus daarom wordt er nu aan de bel getrokken en er worden dus alleen maar aan de bel getrokken als banken. En zoals dat fonds, als die zien, hé, hey, we komen in de problemen, het wordt nog erger, laten we nu maar een beetje menselijk worden. Als die banken denken van de problemen zijn dan niet zo groot... er zijn vier huizen per jaar, dan word je spijker uit je huis uitgegooid. Ja, het is op dit moment voor jou natuurlijk te laat, Kees. Kees, mag ik je danken voor je, voor je verhaal en je vooral ook heel veel sterkte wensen? Ja, dankjewel. Heer. Jij fijne uitzending nog. Dankjewel. Oké, okay, doei. Dit is De Nacht op Radio 1. Uh, aan de telefoon Bert Faber uit de Landsmeer. Bert, nacht. Ja, goed, ja nacht. Ik wil e allereerst even reageren op de, de eerste beller. Je moet niet zeuren, nou, ik vond ik, ik vind het. Uh, nou, ik weet niet wat die, wat, die, wat die man bezielt om zoiets te zeggen. Dat, uh, uh, er komen elke maand, op het ogenblik komen er elke maand 10.000 werklozen bij. Buiten de, de, de zelfstandigen, kleine winkeltjes, uh, ik zie het hier in Landsmeer ook, kleine zelfstandigen die, uh, die failliet gaan. En er en, en is natuurlijk een veel grotere groep die het hoofd net, net naar boven water kan houden, maar eigenlijk, eigenlijk ook uh, uh, ja, te weinig inkomen uh, ontvangt eigenlijk. Maar um, hoe kunnen we de crisis oplossen? Nou, ja, vertelt u het eens. Hoe gaan we de crisis oplossen? Dat, dat, dat, nou, laat ik, dat, laat ik dit zeggen. De, de economen spreken elkaar tegen. En dezelfde economen zeggen de ene maand dit en de andere maand dat. Zo, zo iemand als Willem vermeent. Wat, wat, wat, wat, wat, hij een, wat hij een half jaar terug zei. En, en, en als je dan nu van de week hoor ik hem ook weer op de radio. En, en, uh, wel of niet in de euro, uit de euro uh, stappen. Het uh, uh, uh, is zo: uh, mensen, als, als, mensen, als de, in, de, de inkomsten dalen en de lasten stijgen, dan kom je op een gegeven moment kom je eigenlijk in op een punt dat je zegt van, nou, ik moet, uh, ik moet dit of dat moet ik schrappen. Dan moet, moet ik bezuinigen, anders, anders kom ik in de rode cijfers. Uh, maar als je, als je werkeloos wordt of, uh, of door een echtscheiding of, of een uh, andere uh, zware ziekte in de, in, uh, in de familie, uh, ja, dan, uh, dan is het inkomensverlies zo groot dan kun je dat nooit meer opvangen. Nee. Dus uh, maar eh uh. Laat ik zeggen, de overheid die heeft er natuurlijk zelf ook schuld aan in de jaren 80, 90 en, en, en, en daarna uh, heeft uh, er is hier een heel groot zwart goud circuit. Niemand weet hoe groot het is. Het kan 20 miljard zijn, kan 30 miljard zijn, kan ook over 40 miljard zijn. En, en dat, is, dat zijn allemaal mensen die uh, hun hulp in de huishouding, uh, kaffertjes, uh, uh, klein, uh, kleine, kleine bouwvakketjes die uh, allemaal allemaal dingen zwart zwart. Doen. En daar zonder, zonder belasting over te betalen. Dus, dus dat, uh, uh, dat loopt de overheid natuurlijk ook mis. En ja, maar uh, is het ook niet iets wat, wat uh, hè, langzamerhand wel een beetje over zichzelf afgeroepen wordt? Uh, heb heb, snap je dat mensen het doen? Ik, ik, ik snap dat mensen dat doen, omdat in de jaren negentig toen, toen kon je onderhoud, onderhoud van je huis als je huis liet schilderen, dan kon je het aftrekken van de belasting. En, en dat hebben ze toen op een gegeven een keer afgeschaft. En toen is dat begonnen natuurlijk. en Daarna is, daarna, daarna is, is de, de, de btw op arbeid is van, van, van, van, van 6 naar 17, het en, en, dus is nu inmiddels 18 of 19 ja. procent gegaan. Dus, nou ja, dus uh, dat, dat willen mensen, dat, dat willen of, of kunnen mensen niet meer betalen? En uh, nee, ik, ik heb zelf ook een hulp in de huishouding. Die, die, die betaal ik ook zo. Uh, handje, handje, contantje. Dus. Uh, die, heeft, die, die, die, die vrouw die heeft een, ook een, een uitkering. En. Nou ja, en en doordat uh, door ze wat, uh, wat, wat huishoudelijke klusjes doet. Uh, kan ze net het hoofd boven water houden. Maar, uh, de, maar wat ik zeggen wil, de economen kunnen de, de, de crisis ook niet oplossen. En het, en het duurt zeker tot... Misschien wel, het is, iedereen denkt: oh, volgend jaar gaat het beter. Nou, dit, dit, we gaan eerst nog verder naar beneden. Nog. Ik bedoel, uh, de AOW en de pensioenen staan onder druk. Uh, nou, dat, dat waren dan dus de zogenaamde rijke babyboomers. Nou ja, die een die, die huis uh, afgelost, of bijna afgelost hadden. Wat, wat inmiddels een uh, kwart minder is waard geworden. Uh, de, de, de pensioenen die straks onherroepelijk naar beneden gaan dat, dat kan niet anders er uh, uh, wordt te weinig opgebouwd uh, bij de pensioenfonds en de, de pensioenfondsen uh, hebben de pech gehad ik zeg niet dat ze, het, uh, dat ze fouten gemaakt hebben iedereen zoekt naar, naar, naar, naar, naar een goede belegging voor zijn uh, voor, voor, voor uh, voor het pensioengeld. En uh, ja nou, dat is verkeerd uitgepakt. De beurzen die staan bijvoorbeeld uh, uh, 50% uh, lager dan uh, in, als in uh, 2004. Dus, uh, en uh, nou, ja, Dat geld wat ze in aandelen hebben belegd die is dus ook minder waard geworden. Nou, nu heb je die onroerend goed. crisis komt er overheen. Nou, ja, dat, uh, met al die kantoren die leeg staan. Dus, dus, dus de pensioenfondsen en, en, en de banken nou, ja, die, die, die, die staan op omvallen. Ja, hadden we nooit naar de euro moeten gaan? Hadden we de gulden moeten behouden? Was het dan niet zo erg geweest? was geweest dat we de, de gulden hadden gehouden. Want dat, dat, we, we, we hebben natuurlijk, we moeten een enorm veel afdragen aan die uh, Europese, uh, Europese Unie die elke maand vergadert, of in Straatsburg, of in Brussel, of in, of in Luxemburg. En uh, dat, dat, kost, dat kost handenvol met geld. En ja en uh, wil je wil er af, dan... Uh... Uh, ja dat dat is, dat is even door de zure appel heen bij de uiteindelijk ik, ik, ik, ik, ik durf wel nu om te weten dat de euro geen twee jaar meer bestaat dit, dit, dit kan zo niet door, dit kan zo niet doorgaan. Tres, twee, twee jaar terug bijvoorbeeld. Toen was, dat was het alleen Griekenland. Nu hebben we Italië, Spanje, Portugal erbij. Uh, Ierland uh, staat nog niet zo, uh, heel sterk. Be België uh, gaat ook al die kant op. Ik lees vandaag dat hij ook al een, een, een staatsschuld heeft van, uh, van 400, uh, van 400 miljard. Dus uh, Ook ruim 100% van het BBP. Uh, dus uh, het ene land trekt uh, het andere naar beneden. Uh, nou ja, uh, ik heb altijd in de bloemenexport gewerkt. En uh, we hadden ook veel bloemenexport bloem op, op, op, op die zuidelijke landen: Italië, Spanje, Portugal, Griekenland. Nou uh, ja, die mensen willen al die. die, die, die, die, die, die uh, uh, die, die sturen een fax. En, uh, we sturen die, uh, die, die klanten een fax. En, en, en, en een uur of tien, elf. Uh, dan krijg je bericht of je mag leveren of niet. En uh, je, mag, je mag dan leveren tegen 10%. Nou ja, als je dan een, een hele grote organisatie hebt staan. Waar 250 mensen werken. Waar ik gewerkt heb. Ja, dan voel je dat niet. Met, met, met, met 15, uh, 15 tot 20 vrachtwagens. En, uh, en, uh, en uh, 60, 70 auto's van de zaak. Dat, dat kan je niet, met 10%. kan je dat, kan je dat nooit kan je kan je dat, kan zo'n bedrijf nooit meer overeind houden. Daarom, daarom en, en dat is ook zo. De, grootste, de grote bedrijven, de grootste bedrijven, die zijn het kwetsbaarst. Ja. Kijk maar naar de grote bouwondernemingen, zoals, zoals BAM en Heijmans. En die moeten iedere keer moet, moet, moet mensen uit, uh, moeten moet mensen naar huis sturen omdat ze dat. Uh, omdat ze. Uh, voor, voor die grote groep mensen. Uh, die kunnen ze niet meer aan het werk houden. Nee, maar dat heeft natuurlijk voor een deel ook wel te maken. Hè? Als je praat over een 10%. De marges waren natuurlijk vroeger ook veel groter dan nu. Ja, ja en, die, en die marges. Die heb, je, die heb je ook echt nodig. Ik bedoel, maar ook, ook, ook voor kleding op de markt. Bijvoorbeeld. Een, uh, een t-shirtje. Uh, noem maar op, 5, 6, 7 euro. Nou ja, wie kan daar nog wat aan verdienen dan? Ja, het wordt steeds moeilijker, maar het heeft natuurlijk ook te maken met de concurrentie die ook komt deels uit het buitenland. Op de markt bijvoorbeeld, die, die, die, die, hadden vroeger een goede bootraam, Dat was wat je gulden, was een, was een daalderwater. Ze klagen steen en been. Uh, nou, ja, de, en, nou ja, en het, het is ons natuurlijk ook opgedrongen om maar om maar uh, meer en meer te, con, te consumeren. Tegenwoordig uh, wordt uh, zie, uh, zie ik in de reclame dat je zes flessen uh, cola van anderhalve liter die worden bij elkaar geseeld en dan krijg je een paar dubbeltjes kortingen, uh, om om maar uh, om om om maar uh, te stimuleren dat je dat je maar uh, meer meer, en meer cola drinkt. Uh, kratten bier. Die zijn elke week in de reclame. De ene week bij de ene supermarkt. De andere week bij de andere. Drie halen, twee betalen. En, uh, uh, dus die fabrieken die, die, die kunnen uh, hun producten ook niet meer kwijt. Ja, of we uh, hebben gewoon altijd te veel betaald, bed. Dat kan natuurlijk ook. Nou. Nou, dat dat, dat. dat durf ik niet zo te zeggen. Dat, eh. Uh, uh, ja. Uh, vroeger kon, kon, kon, kon, kon, kon, kon iedereen nog wat verdienen maar tegenwoordig, tegen, tegenwoordig is het niet meer of je wat kan verdienen hè. je moet uh, proberen je hoofd boven water te houden ik bedoel in de supermarkt ook als je vlees uh, koopt of zo, bijvoorbeeld uh, carbonara zit per 6 of per 8 verpakt, geha gehakt uh, per kilo nou, de, de meeste mensen hebben daar niks aan als je, als je met z'n tweeën met z'n drieën bent wat moet je met acht carbonaris ja, invriezen hè Invriezen, invriezen en uh, en uh, maar maar volgende week het uh, het is niet één week, maar het is volgende week bij de andere supermarkt die die die die doet hetzelfde. Ja. Dus dus het het heeft geen zin meer om uh, om om veel in te kopen, in te vriezen. Ik ik ik heb zelf ook een ook een diepvriezer, maar ik ik, ik gooi niks in een diepvries Ik bedoel uh, dat heeft totaal geen zin meer. Dat uh, alleen een paar broden voor uh, voor het uh, voor als ik uh, zonder zin. Maar maar uh, um, ik de, deze crisis is niet op te lossen op korte termijn. En, en daar moet iedereen van doordrongen zijn. En dat we het beste toch links of rechtsom... Uit de euro stappen. En uh, als, als wij uit de euro stappen. dan stapt Nederland. Uh, ja, dat hoor ik vanavond ook. Uh, Merlo Westreek ook. Ja, dan zitten we op een eilandje. Nou, als, als Nederland uit de euro stapt. dan. dan. dan. we hobbelen achter Duitsland aan. Die, die stapt er ook uit natuurlijk. Dat, uh, en, en. en dan uh, Frankrijk. en nou ja, en dan. Uh, die, dus die euro die. die, die valt, uh, uh, binnen, uh, nou zeg maar binnen, binnen. één à twee jaar. Dat, uh, en maar dat de, de, de, de, de... De, de mensen in het kabinet ons willen doen geloven, hè? Zoals de, de, de minister van Financiën, dat we dat geld met de rente terugkrijgen en nou, nou zouden we het geld krijgen we misschien terug Ik ga er vanuit dat het terugkomt. Nou, hoe kunnen die Grieken dat geld, dat ze, dat ze dat zoveel geld lenen, hoe kunnen ze die, die, die, die, die dat geld terugbetalen? Nooit. Dat zal niet nou, in, in de, de komende, komende jaren gebeuren. 1000 euro aan iemand die in de bijstand uh, leent. dan uh, zeg van, uh, kijk maar wanneer je het terugbetaalt. Nou ja, ja, ja, dat zal ik doen. Maar je moet ervan uitgaan dat je iemand dat schenkt. Of geeft. Want die kan het niet terugbetalen. Nooit. En, en die, die leningen in Spanje, uh, die, die, die, die gaan die, uh, naar de Spaanse overheid, die gaan terechtstreeks naar de Spaanse banken. En dan hebben die Spaanse banken weer, weer een beetje lucht. Maar ja, omdat de, in Spanje is de, de, de crisis in de bouw en vastgoed nog veel groter als hier. Dus, dus dat is dus even. Eventjes, ze hebben eventjes wat lucht, maar het, het, het, het lost het probleem niet op. Dus het, uh, ik denk dat we het beste uh, de euro kunnen verlaten. Nou, dat lijkt me een duidelijke conclusie. Uh, Bert Faber uit Landsmeer, dankjewel voor, uh, voor okay. uw reactie. Ja, dankjewel. Oké, okay. okay, fijne nacht. Ja. Dit is de Nacht op 1. Wil je meepraten over het onderwerp? Bel dan met 0800-1121, 0800-1121. We hebben het vannacht over de schulden, over de crisis en dat steeds meer Nederlanders zonder schulden al gaan aankloppen bij de schuldhulpverlening om hun rekeningen te laten betalen en daar hulp bij te krijgen. We praten daarover met u als luisteraar, 0800-1121. Radio 1, nacht met Joey. Hallo met Ed. Hallo Ed. Ik wil eerst komen in de stelling. De stelling was dat mensen die geen schuld hebben... toch aan die schuldsanering gaan. Ja, om ja. het voor te zijn, ja. Nou, ik neem aan dat je kerngezond bent. Lichamelijk en geestelijk. Ja. ja. Ga je dan overmorgen ook naar een neuroloog? Als ik klachten heb wel. Als ik geen klachten heb, persoonlijk niet. Nee, ik heb geen klachten. Nee, dan ga ik niet naar een neuroloog. Dan aan je, ben je kerngezond? Uh, nou, ja. Als je daar bij die neuroloog komt, zegt die goede man. Wat doe je hier? Je hebt niks. Hallo? Ja? ja? Oh nee, ik kreeg een stoor, ik moet dus Die mensen horen helemaal niet bij die, bij, bij, bij, bij, bij, uh, bij, bij die afdeling terecht. Die horen bij het soort Libet terecht waar men moet leren om te gaan met eventueel in de toekomst minder inkomsten. Een maatschappelijk werkstof of zo, maar niet bij de schuldsanering. Want dat kun je alleen maar doen als je schuld hebt. Ja, maar blijkbaar zijn er toch, het, het gebeurt steeds vaker, worden, worden die mensen toch wel te woord gestaan. Dat denk ik wel. maar ze begrijpen dan wel dat ze dan mensen die dan wel echt problemen hebben, dat kost dan weer heel veel energie om dat dan weer te compenseren. Want die mensen die werken bij de schuldsanering, die worden, die worden door de gemeente ook steeds minder uitbetaald en er er ook steeds minder worden door de deur uitgetrapt. Omdat de gemeente minder subsidie krijgt van het Rijk. Ja. He? Dus die sociale diensten... En dan die onderafdelingen, die krijgen minder subsidie. Daardoor gaan de maatschappelijk werkers en mensen met de schuldsanering uit. Dat weet ik toevallig. Daardoor kunnen er minder mensen geholpen worden. Maar als er ook nog een x-aantal bijkomen die totaal geen schuld hebben... dan is dat maar even fout. Dan moeten ze in andere afdelingen zijn. Daar zou ik mee willen beginnen. Ja, te kijken, het is natuurlijk ook vaak een angst bij mensen. Heeft, heeft, u, een, heeft u een idee hoe, hoe mensen met zo'n angst kunnen opgaan, omgaan? Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Ik denk... dat dat zal dan net zo zijn als dat er nou mensen een asbestprobleem hebben in Utrecht. En dat zullen er ergens anders in Amsterdam en in Nijmegen en in Den Bosch waar mensen zijn... ...zouden bij mij ook geen asbest in huis kunnen zitten. Dus, dat dan, dus dan is het, dan is het uh, een oproekraaierij eigenlijk? Ik bagatelliseer al de problemen, ja. niet helemaal in tegendeel. Alhoewel ik het probleem van meneer Kees die straks belde... ...niet goed begrijp. Die had uh, als hij zes... Uh, hoe noem je dat, afschrift van de bank kreeg... dan zou die 30.000 inkomstenbelasting terugkrijgen. Nou, het spijt me, ik ben belastingambtenaar geweest, mijn leven lang. En ik krijg geen één particulier die in vijf jaar tijd 30.000 uh, belasting terug kan krijgen. Dus dat verhaal, dat klopt iets niet. Als we nou bellen, dan moeten we wel de waarheid vertellen. Dat klopt iets niet. Je kunt toch niet 30.000 euro door vijf is 6.000 per jaar terugkrijgen van de belastingen... als wij zo onder dat ik gezicht mag zeggen, doorsnee mensen zijn. We hebben het nog niet over filas. Dat kan niet. Dat een, en, dan zou je toch op zijn minst, als je dus een inkomen hebt... die 300 euro bij elkaar ziet te porren... en dan heb je toch die, die afschriften... en dan, dan beur je toch die 30 mil, als het zo is. is niet. Ja goed, ik, ik, ik, ken, ik ken de financiële ik situatie wel. van deze man niet. Ik, ik, uh, dat, ik, ik, dat, weet, dat... ik weet wel, uh, ik, uh, iemand met een eigen huis... die krijgt eigenlijk per jaar 30 mil... of in vijf jaar 30 mil terug van de belasting... ...die krijgen ook een percentage van de afgetrokken rente. Nou, dat, dat valt ontzettend tegen allemaal. En dan zou ik ook nog willen zeggen... ...maar ik ben nogmaals... ...ik heb het dus niet over mensen in de bijstand... ...en, en, en over mensen die dus bij de voedselbank moeten zijn... ...want er zijn problemen, het is vreselijk, werkelijk... ...maar laten we allemaal een klein beetje minder... ...er zit niks anders op... Ja. En of die euro nou wel of niet wordt ingewisseld tegen een gulden... het probleem blijft hetzelfde. Maar hoe ja. kunnen we het probleem kleiner maken? Want uh, als ik persoonlijk het kijk naar het, het, naar, het, uh, naar het budget dat ik uitgeef... of, of de kosten die ik heb uh, maandelijks aan, aan de vaste lasten... Ja. dan valt er al heel weinig te bezuinigen. Want de ziektekosten die blijven, uh, je huur blijft... Uh, ja. uh, uh, hoe hoe ja, moeten we dat nog... Je gaat omhoog te huur, bijvoorbeeld. Bijna, het is fijn 1 jullie nou bij een hoop mensen omhoog gaan. Ja. Niet zoveel, hè, maar oké, okay, hij is omhoog. Er zit... We zullen gewoon, ja, ik weet het ook niet, ik zeg niet dat ik makkelijk praten heb hoor, ik ben ook 67, we zullen gewoon de tering naar de lering moeten zetten, je kunt, je kunt toch niet meer een godsvredesnaam uitgeven dan dat je ontvangt, dus dan... Die meneer had het straks over, dan doen we maar minder bier kopen, dan doen we maar minder speklappen. Daar zit niks anders op. Ja, maar het gaat natuurlijk niet altijd over de bier en de speklappen. Want eh, er, er zijn een aantal vaste kosten waar, waar wij als Nederlanders aan vastzitten. En als we het met de laatste centen moeten doen, de ziektekosten en de huur moet wel betaald blijven. Ja, maar de ziektekosten, dat is ook zo'n punt voor mij. Maar die gaat dat omhoog binnenkort weer. Wat? Die gaat omhoog als dan de politiek ligt binnenkort. Ja, maar er zijn 250.000 mensen, let wel een kwart miljoen Nederlanders die geen ziektekosten betalen. Die zich dus schuil houden op een of andere manier. Als die mensen nou eens ook eens een keertje bijdragen... dan, kun, dan kunnen we het geheel kunnen we eens een keertje omlaag gooien. Er dat, dat, dat, dat zit, dat zit zoveel politiek uit. Er zijn een kwart miljoen mensen... om welke reden dan ook, blijf ik buiten... betaalt geen zorgverzekeringspremie. Nee, maar daar hebben we een punt. Hè? Dat, dat, dat zegt u nu duidelijk. Om welke reden dan ook. Want laten we er in het grootste gedeelte van uitgaan... Nou, in het, het grootste geval, dat ze het niet kunnen betalen. Nou, er zijn ook zelfstandigen bij die zich zitten onderuit werken. Er zijn bijvoorbeeld zelfstandige kappers die gewoon die premie niet betalen, die het risico lopen. Maar alweer, is er iets gebeurd. Als er iets gebeurt, dan is leiden een last. Want dan moet de eerste hulp het hele ziekenhuis klaarstaan. Maar heeft iedereen, iedereen die ingeschreven is in Nederland niet verplicht een zorgverzekering te, te betalen ja, en af te nemen? Ja, alleen je moet ze te, je moet ze te pakken zitten krijgen op een of andere manier. Ja, je, je, je, dus... De zorgverzekeraars bij elkaar, die hebben geloof ik 230.000 mensen per jaar die premie betalen. Die 230.000 moet je, je vermenigvuldigen met de premie. Ja. Van gemiddeld 120 euro. Dat, is, dat, dat, dat, dat loopt, dat, dat hakt erin als koek. Zo zijn er een hele hoop dingen. Ja, nogmaals, ik begin, ben begonnen door te zeggen dat er mensen die dus in de bijstand zitten. wat alle respect, dat vind ik ook vreselijk hoor. Je zult maar moeders zijn met twee, drie kinderen hè? en dan... ...van uh, 900 of 800 euro in de maand moeten leven. Ja. Dat verdomt echt niet mee. Nee, die kunnen niet bezuinigen. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Nee, die kunnen niet bezuinigen. Maar er zijn een hele hoop dingen die staan daar tegenover. Daar moeten we eens over nadenken. Zo'n man die die vrouw in de steek heeft gelaten... ...of andersom... ...die verdomt het vaak om die vrouw te ondersteunen. Of die kinderen. En dan komt het weer ten laste van de gemeenschap. We moeten mensen gaan scheiden. Binnen moeten er twee huizen klaargemaakt worden. Want een vrouw moet wonen, tuurlijk met die kinderen, stelde even eventjes, en die man. Dat kost alles. Het gaat allemaal zo... Die, die periode hebben we nu gehad dat het allemaal zo makkelijk ging. Ja. Ja, ik ben misschien uh, een beetje hard, maar ik bedoel het goed hoor. Nee, maar dat, dat is, uh, uw boodschap is duidelijk, dus, dus dat die is ook heel goed overgekomen. Dat, dat, dat, als je iets naar... Er was voorheen, was dan heen, gewoon... Er, er ging een vrouw naar de bijstand. Er werd totaal gemoeide gedaan om die ex-man van de... Uh, hoe moet ik het zeggen? Om, om, om, die, om, die, om die geld, uh, om alimentatie te, eruit te krijgen. Dat was allemaal goed. En, en die man die kon doen meer wat hij wilde. Maar nou gaan ze langzaam wel met de gemeente denken: ja, maar nou zoveel hier. We moeten die vent ook eens te pakken zien te krijgen. Dat hij zijn bijdrage levert. Dan kunnen wij als gemeente minder aan die vrouw geven. Ja, ja. nou ik. Zo, zo heeft elke, elke zaak heeft haken en ogen. Ja, precies. Mag ik u danken voor uw verhaal voor, voor okay. deze nacht? Uh, we gaan zo meteen in het volgende uur nog, een, nog even uh, doorpraten over dit onderwerp. Dat steeds meer Nederlanders zonder schulden uh, ja, de angst hebben en toch de schuldhulpverlening uh, aan, aandoen en vragen om hulp. Ik ben benieuwd naar uw verhaal en u kunt meepraten via 0800-1121. Dat is 0800-1121.